The rules of reasonableness Collected out of chain-crushing ways so links adopt new methods And reasonableness Of a quiet, stainless steel I'm not fight. Target in limitless finds of giant crushing wise. lines of logic in yeah. measureless mice, connect the parent johnsons with a touch of identity. links as silent as the grave as common as grass as tangible as gas vandaag in de in de krochten terug naar de jaren zeventig, eind jaren 70 begin jaren 80 de periode na de punk eigenlijk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 en duizend idioten records uit uh, oh, tw ja. Twente. ja ja ja. Paul Tornado, van Acht Casanova was een singeltje ja, ja. wat ja. echt. Uh... Ja. Dus, uh, nou ja, een van de belangrijkste bins was natuurlijk uh, Meccano. Eind jaren zeventig gestart en uh, de oprichter, frontman en onze gast vandaag, Dirk Polak. Goedemiddag. Ik vroeg me laatst af. Uh.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 wat ik al zei, meer alternatief. Wel populair in bepaalde kringen. Zeker, dus, ja. Uh, ja, ja, uh, ja. Het, het werd wel in, in muziek aan het oor... en uh, ook destijds het uh, muziektijdschrift uh, Vinyl... Ja. Uh, werd het wel regelmatig uh, ja, uh, besproken. Ja. Maar ook destijds, zeg maar eind uh, jaren 70, begin jaren 80... het was zo lastig van, uh, om, om ervan te leven. Uh, ja. uh, <laughs> ja, ja. Want... Uh,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 Hij heeft ook verteld dat de Mecano in het buitenland bekender was dan hier in Nederland. En met name in Griekenland? Hè? In Griekenland en in uh, Israël. Israël, yes, oké. Okay. Ja. Dat u vertelde dat hij elk jaar teruggaat naar Griekenland, dat hij daar uh, met groot poeha ontvangen wordt of zo, ook door ministerie, volgens mij, van nee. Binnenlandse Zaken. Nee, nee. nee. had nee, nee, nee. Nee, dingen hij, elkaar. Hij heeft toen verteld over uh, de minister van. Uh,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 Wereldmuziek was uh, uh, exotische muziek die uit Zuid-Amerika of Afrika uh, en dergelijke kwam. Klopt ja. ja. Aziatisch. Uh, en in de bakken bij de muziekwinkel dan uh, onder uh, het kopje wereldmuziek in de bakken werd gezet. Ja, oké. Okay. En uh, tegenwoordig is dat denk ik wel anders. Uh, okay. De wereld is nu zo groot geworden dat alle muziek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 En dat ja. wordt dan Postwave genoemd. Oh, oké. Okay. Ja, en, ja. oh. en daar hoor je dan invloeden van uh, allerlei bands uit die periode... van Joy Division en, en The Cure en, en dat soort ja. uh, okay. bands. Ja. En heeft hij nog leuke uitspraken gedaan? Prikkelende, Boah. zinderende. Ik geloof dat dat wel meevalt. Uh, ja, hij heeft wel, is wel uh, uh, uh, een mooi gedicht uh, voorgedragen... van okay. een Russische...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 En kunnen we nog één keer luisteren naar de mooie stem van Dirk? Ik know de power van words. Ik know de toxin van woorden. They are not those that make theater boxes a ploy. What's like that make coffins break out? Make them pace with their for glad. It happens, they're thrown out, not printed, not published. But the word collapse. It saddled the thought, and it rings through the ages. And trains creep nearer to live. is the heart and hand. Break out, make them pace with their forearmed legs. It happens, they're thrown out, not branded, not published. But the world collapses, it's settled with the dead, the dead, through the ages, and trains. Words I know The toxin of words They're not those that make Theater boxes A blow Words like that make Coffins break out zoektocht naar de wortels van de Nederhoek. En nu kijk ik samen met Piet en Rick terug op het interview met André Manuel. Maar we beginnen eerst met het nummer Kraaien. Zullen schaferen op de dag dat deze jongen wordt begraven. Dus stoet vanuit de kerk tegen al mijn wensen in een laatste avond in de kroeg. Maar de familie had geen zin. Zijn zulke brave burgermensen, grijze mussen, al. Ik kan sputteren wat ik wil. Ze dragen me naar mijn graf van goed gemeen rouwend luistert naar de dominee, die is een hart, een goede jongen. En de schare knikt gedwee terwijl de kist graag had gezien. Op de barde deksel een joint gaat in het rond. En jullie allemaal bezopen lul de oren van een kop. En dan de laatste drank besteld. Helpen in mijn schoot, verzamel al het oud en bouw een kleine boot. En als dan s'avonds heel de zon in die bak met water dood.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 En ook wel zo diep gaan, want het is een heel ontroerend lied. Dat vind ik zeker. Ja. Wel oud al. Hè? Ja. En dan nu het nummer waar André net aan refereerde, Arush Aftab met Wahan Meen.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 Dat vind ik eigenlijk de enige interessante nummers die nog okay. gemaakt worden. Ja. Dat, ik ze, dat ik ze kan waarderen vanuit mijn referentiekader, zeg maar. En hoe kom je aan school... nieuwe muziek? Via Spotify of zo? Meestal of? via Spotify. Toch Spotify. YouTube. Oké. Okay. Ja. Elke vrijdag weer een nieuwe lijst voor Rick. Ja. Ja, nou, ik. Ik weet niet hoe het bij jullie is. Ik krijg, uh, je hoorde, geloof ik, wel uh, vier of vijf daily mixers. Ja. Allemaal andere lijsten. Ja, veel te veel inderdaad. Ah. En een hoop shit. Ja. ja. Heel veel shit, ja. Goed, nog uh, verder met uh, André. Ja, het is wat langer dan gedacht, hè? Dat ga niet. Maar uh, hij zegt bijvoorbeeld: uh, humor is een goed transportmiddel. En dan raakt hij ook even aan hoe hij als cabaretier is begonnen. Want hij, misschien verderop zegt hij ook inderdaad, ja. Uh,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 dit ook Metzij. aan het doen. Sindsdien ben ik, uh, ik ben nu 33 jaar professioneel. zelfvoorzienend artiest. In dit uh, knetterlinkse land. Ja, gaan we gaan wat door op het uh, knetterlinkse land. Uh, want dan gaat hij wat filosofische gedachten over de politieke uiten. En dan gaat hij ook nog Radio Zandvoort noemen als oplossing. Dat wil <laughs> ik wel graag horen. Ja. In dit uh, knetterlinkse land. <laughs> Knetterlinks.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 Als je twaalf, 1300 euro in de maand verdient... dan moet je niet 600 euro kwijt zijn aan je huis. Nee, maar dan nee. houdt het op. Ja. En dan word je zagrijdig. en niet vol, nee. nee. En dan word je boos. En dan ga je ja. stemmen En dan rechtse beleid zorgt ervoor... Dat, dat je die, nog boos wordt. Die, ja. Ja. ja. Maar dat is toch zo. Het ja. is toch gewoon zo'n zo visuele cirkel... waar mensen zichzelf in drijven. En je kunt er van bij wil, maar het helpt allemaal niks. En mensen zoeken toch elke keer hun eigen ongeluk op. Ja, nou ja, dan moet dat moet dan maar... Ik, ik, ik vind het tragisch, maar het is niet anders.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 Nee? Ik stond gewoon op okay, podium. Maar, ja. en, en ik kon gewoon aan mijn kon staan krabben. Gewoon voor een volle zaal. En ik had het niet eens in de gaten. Omdat ik ja. daar helemaal niet mee bezig was. Ik was er alleen nog. Ja, maar ja. ja. nu zie ik mensen zitten en staan. En... en als laatste stukje iets over commercie: uh, zijn blik op geld. Want geld, hij heeft toch redelijk goed verdiend. Hij heeft hem de vrijheid gegeven om te doen wat hij zelf wil doen. En hij kan zich er tegendraads opstellen.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 Ja, vrij snel ja. te doen ja. dus je kunt er vrij snel zelfstandig uh, van functioneren als kunstenaar en daardoor heb ik wel ook al, inderdaad al heel lang de vrijheid om ook gewoon totaal tegendraads muziek te maken waar echt ja. bijna niemand in geïnteresseerd is en we sluiten af met het nummer drinken broer. het is ook meteen het einde van deze tweede jubileum uitzending van de krochten misschien komt er nog een derde maar daar zijn we nu over gaan denken Iedereen bedankt en tot de volgende keer. Zie de wereld zo geest draaien. Mijn hoofd draait vrolijk mee. Op een plaats als een spons, sta weer op en wacht al dronken naar de play. Ik hou me vast aan de rand van de pot en pis op al mijn droom. Schreeuwen blauw en leeg lopen uit het raam. U zei het welkom. En drink broen, drink broer. Waar is verdomme, drink broen. En bloed verwarmde oude woen, van al die En drink broer. drink broen, er blijft verdomme, drink broen. zat hem alle moe. Mijn volle borst, mijn troubadour, ik heb een eenzaam mijn glas. Want er is niemand die het ziet. Ik breng een toost uit op het leven, maar klinken doet het niet. Drong in je eentje, met je kop tegen de muur. Hoe blijf je toch mededogen en in dit, toch Binnen prakken glas, Leven klinkt het leven, wordt bemind. De zal zijn donkersjord, drink drinkt tegen nu.